Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En met straks in het NWS Radio 1-journaal... kan Rotterdam de leerlingen van het Ibn Galdoon herplaatsen op andere scholen. En Obama staat vanavond het Amerikaanse volk te woord. Wat wordt de boodschap? Nu eerst het NWS-journaal, Jeroen Tjebkema. De Duitser Thomas Bach is gekozen als nieuwe voorzitter... van het Internationaal Olympisch Comité. De 59-jarige oud-schermkampioen was vicevoorzitter van de organisatie. Aftredend IOC-voorzitter Jacques Rogge maakte het besluit bekend... na de stemming in Buenos Aires. Bach, die ook voorzitter is van het Duitse Olympisch Comité... trad in 1991 toe tot het IOC. Hij is de eerste Duitser die er de hoogste baas wordt. Pas eenmaal in de 119-jarige geschiedenis van het IOC... werd een niet-Europeaan gekozen tot hoogste baas. Van 1952 tot 1972 leidde de Amerikaan Avery Brundage de Olympische beweging. Camille Eurlings is eerder vandaag benoemd tot lid van het IOC. De afminister in KLM, topman, neemt de vrijgekomen plaats in van Willem-Alexander... die stopte toen hij koning werd. De Ibben-Galdun-school in Rotterdam moet dicht. Per 1 november krijgt de school geen geld meer. Dat heeft staatssecretaris Dekker besloten... na onderzoek van de onderwijsinspectie. Volgens Dekker blijkt uit het onderzoek dat de school financiële problemen had... en dat 80 van de lessen in de bovenbouw werd gegeven... door onbevoegde docenten. Verder beheersten docenten het Nederlands onvoldoende. Ook de examenfraude op de school speelde een rol in het besluit... om de geldkraan dicht te draaien, zegt Dekker. En op een gegeven moment moet je een streep trekken en vragen van... is er nou nog perspectief voor deze school? Is het reëel om te veronderstellen dat als mensen met de beste bedoelingen eraan trekken... dat het binnen afzienbare termijn wel op orde wordt gebracht? En als ook het schoolbestuur zelf tot de conclusie komt dat het antwoord op die vraag nee is... Ja, dan moet je een keer de ultieme knoop doorhakken. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken noemt het bemoedigend... dat Syrië akkoord lijkt te gaan met het plan om zijn chemische wapens onder toezicht te stellen. De Russische minister Lavrov deed het voorstel gisteren... en Syrië heeft vandaag laten weten ermee in te stemmen. Timmermans zegt dat deze reactie wel direct een vervolg moet krijgen... dat Syrië onmiddellijk inspecties moet toestaan. En ook moet het regime van president Assad het verdrag over chemische wapens ondertekenen, stelt Timmermans. Vijf verdachten van de kunstroof in Rotterdam willen een volledige bekentenis afleggen in ruil voor strafvermindering bleek vandaag tijdens de eerste zittingsdag van het proces in Roemenië. De rechter heeft het proces verdaagd tot 22 oktober... om zich te beraden op het verzoek. De verdachten zouden betrokken zijn bij de diefstal van zeven... waardevolle kunstwerken uit de kunsthal in Rotterdam. Minister Plasterk wil risicoprofielen opstellen... van de financiën van gemeenten. Daarmee wil hij voorkomen dat de overheid... gemeenten onder curatele moet stellen. In de komende jaren worden veel taken overgeheveld... van het Rijk naar de gemeenten. Uit onderzoek van de VNG blijkt dat gemeenten daardoor grote tekorten dreigen op te lopen. Met de risicoprofielen hoopt Plasterk dat te voorkomen. We houden wel goed de vinger aan de pols, samen met de gemeente. En we kijken ook voortdurend ook bij het overdracht van die taken. Van gaat dat goed? Kunnen we erbij helpen? Kunnen we zorgen dat het beter gaat? Waar loopt er iets in de knal? Wat kunnen we wat aan doen? Dus dit is een hele grote operatie in het Binnenlands Bestuur. En die moeten we ook de komende jaren gezamenlijk goed uitvoeren. Plasterk wil de profielen opstellen voor 408 gemeenten. In de haven van Rotterdam is voor het eerst in de geschiedenis een Chinees vrachtschip aangekomen... dat via de Noordelijke IJszee van China naar Rotterdam is gevaren. De tocht van de Yongsheng was zo'n 4500 kilometer en begon een maand geleden in China. Het schip voer langs de Russische kust, onder meer door de Beringzee, de Oost-Siberische Zee en de Barentszee. De noordelijke route is korter, en ruim twee weken sneller dan de normale vaarweg via het zuiden omdat de ijskappen smelten, wordt deze vaarroute de laatste paar jaar populairder. Het Wereld Natuurfonds vindt dat er zo snel mogelijk afspraken gemaakt moeten worden... over de vaarroutes en de schepen om de kwetsbare natuur te beschermen. Het weer. In het Oosten wordt het langzaam droger... maar in het Westen in de avond nog veel buien en een harde wind. Vannacht wordt het iets droger, bij 10 graden. Morgen vallen er nog buien, maar er is ook af en toe zon. De wind neemt geleidelijk af en het wordt morgen zo'n 17 graden. De verkeersinformatie bij de aanwezigheid. De Kees Heer, een hele beste avondspits, uh, uh, Tim. Ruim 200 oh. kilometer. Uh, zware windstoten, daar heeft het verkeer last van. Vooral in de westelijke kustprovincies. En een aantal files zal mij even uitlichten qua lengte. Want eigenlijk zijn de avondspitsfiles een stuk langer dan normaal. A15, Gorkum, richting Nijmegen. Tussen Knopendel en Wadden-Ooje, 7 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk aan de andere kant van de vangrail. Richting Gorkum staat vanaf Tiel-West tot Geldermalsen file een vrachtauto die stilstaat bij Rotterdam op de A15 naar Europoort, bij Rotterdam charloos 3 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten. Er ligt olie op de rijbaan van de A16 vanuit de Breda naar Antwerpen voor knooppunt Galder. 3 kilometer file, en vanwege die olie is de rechte rijstrook dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht voor knooppunt Rijnzweert 7 kilometer. En de nasleep van een ongeluk op de A50 Arnhem richting Zwolle, bij Apeldoorn-Noord -Noord nog 6 kilometer.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 Vroeger was parkeren ingewikkeld en heel duur. Stond ik ergens 10 minuten, betaalde ik een uur. Dat is nu verleden tijd sinds ik met Parklijn ga. Ik betaal geen cent meer dan de tijd die ik er sta. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig. Tempo Team heeft honderden ervaren professionals die in aanmerking komen. Zoals financiële of IT-professionals.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 De Audi A4 1.8 TFSIE met slechts 20% bijtelling. Plus nu tijdelijk het uitgebreide i e edition pakket en metallic lak helemaal gratis. Dus zonder bijtelling. Heel de wereld is mijn vaderland. Aldus Erasmus, een moderne denker. Vijf eeuwen later lezen wij 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor maar 10 euro. Kijk op 360magazine.nl NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdijk. 8 over 6, goedenavond, een druk half uurtje wordt het met veel nieuws. Wat gaat bijvoorbeeld president Obama zijn volk vanavond voorhouden? En waarom gaat iemand met een home trainer een liedje zingen op de afsluitdijk? En dan de Iben-Galdoen-school. Fout op fout op fout. Uh, leraren die soms uh, zelf onvoldoende de taal, hè, de Nederlandse taal, spreken... terwijl er juist leerlingen op die school zitten... die uh, in sommige gevallen een taalachterstand uh, hebben... Zegt staatssecretaris Dekker, hij sluit de school. Hoe nu verder? Eerst deze vraag. Wie is nou eigenlijk de nieuwe voorzitter van het IOC? Zijn naam is Thomas Bach. Hij komt uit Duitsland en hij is de opvolger van de Belg Jacques Rogge. Hans van der Wegen, goedemiddag, goedavond. Goedenavond. Goedenavond. Veteraan in de sportjournalistiek, kenner van Olympische zaken. Wat betekent de keus voor Bach voor de koers van het IOC? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ofwel gaat Bach zijn uh, betaalmeesters, laten we maar zeggen, achterna... en die zijn dus uh, president Poetin van Rusland en uh, een Ar Arabische sheik, een, een Kuwaiti, Al-Sabah... Maar, de andere is ook mogelijk, namelijk dat Bach zegt, van: ik uh, vaar nu mijn eigen koers. Jullie hebben mij daar gezet, jullie hebben mij gesteund. Het zal allemaal wel, maar ik ben al lang kandidaat en nu ga ik een eigen koers varen. Een beetje zoals Sake Rogge heeft gedaan, want die was natuurlijk ook een zetbaas van Samarans, maar is, is dan uh, een eigen koers gaan varen. Oeh, begin maar even te duizelen. Dat begint met allemaal machtspelletjes en mensen die allemaal hun ja. eigen belangen terug willen zien in de verkiezing van deze Duitser voor de hoogste post bij het IOC. Want als we even kijken naar die rijke sheik uit Kuwait, de steun van de Russische president Poetin. Waarom steunde die Bach? Ja, goed, dat, dat kan een heel basic reden zijn... namelijk dat uh, Bach Duits spreekt en Poetin ook Duits spreekt. Dat is een KGB-officier geweest in Dresden. Dus die kan heel erg goed Duits. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Bach... Uh... Uh, ja, omdat Bach gesteund wordt door de Arabieren, uh, door de oliebusiness uh, voor een stuk. En uh, natuurlijk, daar zit Poetin met zijn Rusland ook in. En uh, dan, dan gaan die belangen spelen. En, en Rusland heeft alle grote sportevenementen van de komende jaren binnengehaald. Het is geen enkel land dat zo uh, geconcentreerd topsport zal organiseren. Ja, en daar kan Bach natuurlijk een grote rol bij spelen. Uh, straks, zal sint Petersburg, ook nog Olympische stad worden. Ja, dat uh, het kan allemaal meespelen daarin. Maar zoals u zegt, een, een voorzitter kan natuurlijk, zoals, zoals Roger dat deed, zijn eigen plan gaan trekken. Maar hoe Hoeveel invloed heeft de voorzitter van het IOC eigenlijk? Behoorlijk wat. Uh, je moet niet vergeten, en Bach zelfs misschien meer dan Roggen, in die zin: Bach is uh, lid sinds 1981, dus alles wat nog ziet en hoort uh, bij het IOC van de leden, is geen democratische organisatie overigens, die kent Bach. Uh, die, Bach kent die persoonlijk, en alle nieuwe leden, die heeft er natuurlijk ook allemaal een keer aan zijn tafel gehad en uh, heeft hij ook zijn ideeën. Uh... Dus ik denk dat uh, Bach wel uh, een behoorlijke invloed heeft op die leden. Je mag niet vergeten, die mensen komen ook maar één hooguit twee keer per jaar naar het IOC. Het uh, is dus meer een soort uh, hamerstukken daar uh, dan eigenlijk uh, een debat, hoor. Mm. En wat me ook opvalt is dat het nu toch weer een Europeaan is geworden. Dat hebben we de afgelopen jaren voortdurend gezien. Ja, uiteindelijk zijn er alleen maar goede kandidaten gekomen uit Europa en Amerika. En goede kandidaten ik mensen die de financiële wereld kennen, die ook juridisch beslagen zijn, intellectueel genoeg beslagen zijn, de hele wereld kunnen vatten. Maar de Amerikanen maken geen kans, omdat de Amerikanen die, die hebben eigenlijk het IOC lam gelegd. Die, die houden die in een economische houtgreep door een heel oude bepaling waarbij zij kunnen bepalen of het IOC bij hun op het grondgebied mag, mag sponsors werven. En dat vindt het IOC heel erg vervelend. En aangezien het merendeel van de leden niet-Amerikaan is, wordt elke Amerikaan eigenlijk afgestraft. Hoewel die Richard Carrion, dat is ook een Amerikaan of een Puerto Ricaan, die heeft toch 29 stemmen gehaald. Dat is toch uh, hoopgevend. De hoopgevend voor de langere toekomst in ieder geval. Nou, deelnemen is uh, niet belangrijker dan winnen. Uh, op bestuurlijk opzicht bij het uh, IOC uh, met uh, Bach hebben we in ieder geval wel een sporter. Hè? Een oud-Olympisch kampioen, ook die, uh, die toetreedt tot, ja. tot, tot het hoogste ja, plus. Klopt. Voor het eerst eigenlijk iemand die ook een gouden medaille heeft behaald. Er is nog nooit een medaille weer naar overigens geweest. Maar nu een gouden medaille in het schermen. Toch een behoorlijke sport. Olympisch. Ja, is dat nieuw. Jacques Roger was ook een sporter, heeft meegedaan aan de spelen, nooit een medaille gehaald. Um, luister, de belangen van de van het IOC Olympische Beweging, zijn die 6 miljard dollar die elke vier jaar binnenstromen, veiligstellen. En de sport is natuurlijk heel erg belangrijk, want anders hebben ze die 6 miljard dollar niet. Maar de eerste bekommernis is wel uh, de commerciële belangen vrijwaren. Die taak ligt nu klaar voor Thomas Bach, de Duitser. Opvolger van Jacques Rogge. Hans van der Wegen, dank u wel. Graag gedaan. De Iben Galdoenschool in Rotterdam moet dicht. Per 1 november krijgt de school geen geld meer. Maar waar moeten al die 600 leerlingen naartoe? Er wordt een klus voor Wim Littooi. Goedenavond. Goedenavond. Voorzitter van de Vereniging voor Samenwerkende Schoolbesturen. Een hele klus wordt dat. Ja, dat wordt een hele klus. Uh, voor de vakantie hadden we eigenlijk het aanbod gedaan dat wij iemand Godun wel uh, wilden bijstaan en uh, naar ons toetrekken... om te laten profiteren van de expertise van CVO, mijn eigen organisatie, van het Rotterdamse Onderwijs... op het gebied van kwaliteit, onderwijs, personeel en financiën. Maar nu de staatssecretaris voornemens is om uh, de bekosting te stoppen, stopt ook iemand Godun... en dan kun je die school niet meer naar je toetrekken. En hebben wij de verantwoordelijkheid om een uh, kleine 700 leerlingen plaats te geven. En daar zijn we mee bezig. Mag ik uit deze woorden afleiden dat u liever had gezien dat dat eerder was gebeurd? Nee, integendeel. Uh, wat mij betreft, ik heb uh, destijds gezegd, en dat heb ik ook uh, in het interview gezegd wat, uh, wat ik toen heb gegeven. Uh, wat mij betreft uh, had ik twee dingen gewild. Uh, geef uh, en spreek met de bonden af dat wij uh, uh, toch afscheid kunnen nemen van een bepaald gedeelte van het personeel. Wat ook vanuit het inspectierapport blijkt dat dat toch. ...onbevoegd is en in een bepaald opzicht misschien ook onbekwaam. Daar ga ik niet over, maar dat zijn de conclusies van de inspectie. Wil je de school kwalitatief op orde brengen, dan moet je goed personeel hebben... ...en zelf de schulden kwijt. En Dan kunnen we uh, gaan opbouwen. Nou, dat scenario is niet mogelijk. Uh, ik zit hier niet op te wachten, uh, want uh, uh, er zijn blijkbaar behoorlijk aan wat ouders in Rotterdam... ...die behoefte hebben aan, aan kiezen voor islamitisch georiënteerd onderwijs. En daar hebben ze recht op. Want dus dit, deze school was de enige middelbare islamitische school in Nederland. Ja. U vindt wel dat er ruimte moet zijn voor zo'n school in Nederland? Ja, dat vind ik. Blijkbaar zijn er ouders die daarvoor kiezen. En dan hebben ze het recht op dat zo'n school er is. Ja, hoe gaat u ja. dat dan regelen? Want er is nogal wat geconstateerd. Nou ja, wat er geconstateerd is, dat, uh, dat heeft betrekking op deze school. Uh, in hetzelfde rapport staat overigens ook dat het huidige bestuur. Uh, al een aantal stappen ten goede heeft gemaakt. Dus uh, die complimenten worden dan denk ik uh, blijkbaar vergeten. Maar dat staat toch een stuk of vier keer in dit rapport van de inspectie. Uh, het is het besluit van de minister om te zeggen... En, uh, er is zo weinig kans op verbetering dat ik uh, de bekostiging stop. Dat is zijn recht. Uh, dat betekent dat wij binnen Rotterdam uh, moeten kijken naar twee dingen. Zijn wij in staat om... Uh, een, een, een vervolg te geven door deze leerlingen op te vangen in een school en toch islamitisch georiënteerd onderwijs aan te bieden. Nou, dat is een vrij lastig traject, want uh, een nieuwe school starten, dat kost anderhalf jaar minstens. En uh, andere regels verzetten zich hier ook zo 1, 2, 3 tegen. Maar we zijn wel aan het zoeken. En de tweede mogelijkheid uh, die wij uh, aan het onderzoeken zijn, en waar, we, waar ik in ieder geval met alle Rotterdamse besturen al duidelijk afspraken over heb is dat als het niet lukt om deze leerlingen bij elkaar te houden... en islamitisch onderwijs aan te bieden... dat we dan deze leerlingen zullen herplaatsen op onze scholen. Dat lijkt me een gigantische klus. Is dat mogelijk? Want u stelt het als een vraag, maar u hoopt natuurlijk zo snel mogelijk... de uh, ouders en de leerlingen te kunnen uh, bevestigen en te kunnen antwoorden. Kunt u dat? Uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen. We kunnen in ieder geval die laatste optie, daar ben ik sowieso van overtuigd. Als samenwerkende Rotterdamse schoolbestuurder. Het was ontzettend prettig om, uh, ook uh, vanmiddag heb ik daarover vergaderd met de Rotterdamse bestuurder. Dat alle bestuurders kon uh, een morgen aangaan 400% aan mee te doen werk. En dan gaan we heel gericht inventariseren op welke scholen er plaatsen zijn voor welke leerlingen. En dan gaan we alle leerlingen herplaatsen. Dat is sowieso een optie. En, uh, dus voor de kinderen, want dat is het belangrijkste. Ik bedoel, het besluit van de staatssecretaris is zijn besluit. Maar onze verantwoordelijkheid is deze leerlingen goed onderwijs bieden. En deze leerlingen hebben daar recht op. En ze hebben vooral ook recht op continuering van onderwijs... en niet dat het een maand stil ligt. Dus we zullen proberen zonder erg uh, veel uitval... zo snel mogelijk oplossingen voor deze leerlingen te vinden. De leerlingen van de Ibn Gandoen School in Rotterdam. Geen woorden maar daden. Wim Latoy, voorzitter van de Vereniging voor Samenwerkende Schoolbesturen. Dank u wel. Graag gedaan. Chris Quartz, je had over 200 kilometer file een kwartiertje geleden. Hoe is het nu? Het staat er nog steeds, nog steeds meer dan 200. En als ik naar buiten kijk, denk ik ook dat het wel een tijdje zal duren voordat die avondspits voorbij is. Uh, zware windstoten in de kustprovincies, veel regen. Avondspitsfiles zijn allemaal een stuk langer dan uh, gebruikelijk. Ik pak er een aantal bijzondere even uit. De A10, vanaf uh, Knoop het Nieuwe Meer naar Knoop het Koenplein. Een ongeluk bij de Koentunnel, 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Lange viel op de A12, Utrecht richting Duitsland. Vanaf Arnhem-Noord tot knooppunt Ouddijk, 12 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan. A15, ik in nijmegen langzaam rijden tussen knooppunt Del en wadden ooyen Dan de A15 Rotterdam-Europoort. Er staat een vrachtauto stil bij Rotterdam-Charloos op de rechte rijstrook. Olie op de A16 Rotterdam-Antwerpen, knooppunt Galder. 4 kilometer en een afgesloten rechte rijstrook. Het is 17 over 6. 6 miljard euro moeten de gemeenten in de komende drie jaar bezuinigen. Jozefien ons onderzoekt in kampen waar er mogelijk wel of niet gesneden in kan of zou mogen worden. In het groenonderhoud hebben we gehoord. De wegen, het schoolzwemmen. En Jozefien, je zou gaan kijken bij de fanfare. Hoe staat het er daarvoor? Je... Nou, er wordt in ieder geval hard getraind hier. Dat is uh, iets positiefs. Door de majorettes, Amber. Hi. Dat is een baton, hè? Ja. Heb ik net al uh, van je gehoord. Staat hier te trainen? Doe je dit al lang? Uh, bijna negen jaar. Ja. En druk in de weer voor april? Ja. Zeker. Ga je weer de straat op? Ja. Ja, nou ga door. Want ik zag je net al splits doen en uh, spagaten en de baton in de lucht en uh, over je handen draaien. Ondertussen praat ik even met Annie ten Hoven van Volhardingen. Van Varen en Marjorettes zijn jullie... April, gaan jullie dat redden? Want je zei al dat jullie hier erg zorgen maken. Ja, we maken ons ook zorgen over het af wegvallen van subsidies. Alles wordt duurder. Gebruik van sporthalen. Alles wordt duurder. Wat dan? Ja, subsidies, huur. Maar hebben jullie ja. dat nu de laatste jaren gemerkt? Dat hebben wij nu al gemerkt de laatste jaren, ja. Um, de Buma-kosten worden hoger. De bondscontributies worden hoger. Ja, en het ledenaantal dat slinkt af en toe ook eens wat, neemt dus weer wat toe. Maar ja, je merkt ook dat mensen uh, ook andere hobby's hebben tegenwoordig. Dus het wordt wel steeds moeilijker om een vereniging in stand te houden. Hmm. Ik was net voordat ik hier binnenkwam. Hiernaast zit een, uh, een centrum uh, voor gehandicapten dagopvang. En daar kwam ik een van de uh, groepsbegeleiders tegen. En die mevrouw die vertelde dat ze er ook al hele flinke klappen krijgen. Even luisteren. In elk geval uh, merken we al dat de vervoerskosten verminderd zijn. Want als het doorging, zoals uh, het gaat, dan uh, kost dat een ton op jaarbasis. En die hebben we natuurlijk niet. En die gaat dan af van de begeleidingsuren. En dat uh, zal heel erg jammer zijn. Anders moeten de ouders dat zelf betalen. Ja, ouders zelf betalen. Of uh, dan kunnen ze hier gewoon niet meer komen. Kinderen komen ook uit omliggende dorpen. En uh, nou ja, dat kost natuurlijk best heel veel geld. Wat zou dat voor u betekenen? Ja, in het ergste geval, dan uh, zijn wij een heleboel cliënten kwijt. Ja, nou ja, ze hebben het daar dus ook uh, zwaar. Annie ten Hoog, je vertelde net, subsidie valt dus weg. Uh, jullie moeten huur betalen. Jullie moeten dus nu zelf van de bak. Ja, we zullen uh, veel uh, moeten organiseren. We moeten optredens op straat doen. Optredens voor een zwarte pietenband. We zijn acties aan het organiseren. We doen een rommelmarkten. Ja, en we moeten creatief zijn om het hoofd boven water te houden. Een cursus hoorde ik je nog over vertellen? Ja, ik heb uh, een cursus gedaan van de bezuinigingen te lijf. Ik natuurlijk niet alleen, met ook anderen. Dan word je heel erg geleerd van... Nou, hoe kun jij met uh, zo weinig mogelijk geld toch uh, het hoofd boven water houden? Dat was een hele nuttige cursus overigens. Succes met alles. Tim, ik denk, volgens mij is dit wel een mooi voorbeeld. Kijk, ja. die bezuinigingen, daar ontkomen we niet aan, hè? Ja. En misschien is dit dan een mooi voorbeeld hoe ze hier aan de slag zijn. En Amber die gewoon doorgaat met trainen van, ja, zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid en zelf een oplossing zoeken. En dat was toch wel een verschil met andere mensen eerder deze middag... die toch wel eens niet de spelletjes met elkaar gingen spelen... en vinger gingen wijzen naar de Rijksoverheid, waar? Ja. Goeie conclusie. Dus, In uh, ja. kampen. Ja. Jozefie Trekkie over de bezuinigingen die ook andere gemeentes de komende jaren gaan treffen. Leegwater is een drive-in theaterspektakel op het midden van de Afsluitdijk. Morgen is de première, vanavond is er een try-out. Maar de vraag is natuurlijk, we hebben goed geluisterd naar Gert Hiemstra, of het wel doorgaat. Bert Visser, goedeavond. Ja, avond. Ja, nou. Ik vlucht voor dit gesprekje, vlucht ik net mijn campertje in, want het gaat hier tekeer, zeg. Oh, oh, oh. oh ja, beschrijf. Ik stond, ik stond net even op, ik heb zo'n toren midden in het water waar ik als leegwater op sta. Nou, ik moest met alles vasthouden. Dus, ze zijn nu het overleggen of het doorgaat, maar het is een treinauto. Er dus zijn genodigden, dus wat, wat bekende. Okay. Dus die kunnen we nog wel bereiken. Maar het is hier, op dit moment is het verschrikkelijk. Dat dus ja, zijn Bert Visser. De, de hoofdrolspeler die uh, in dit stuk in de huid kruipt van professor Leegwater. Uh, want het speelt zich buitenaf, hè, op de helft van de afsluitdijk. Ik, ik herinner me dat altijd als een plek, als je er even uitstapt, staat er sowieso hoe dan ook een gigantische wind. Ja, nou ja, we hebben de afgelopen week een, uh, echt mazzel gehad. Het was natuurlijk alsof we op, op, op Bonaire stonden te repeteren. Het was bloedmooi weer en dit zijn de eerste twee slechte dagen. En, maar, ik ook heel, maar nou moet ik ook eerlijk zeggen, het, het heeft ook wel wat. We hebben net een scennetje gespeeld in die storm en die regen. En dat is toch ook wel met, ja, nu, met, die, met die golven en, en de, de, ja, het, het is prachtige wolkenpartijen. Het heeft ook wel wat. Dus we hebben ook eigenlijk wel zin om het vanavond toch... Als de voorstelling niet doorgaat, gaan we het sowieso even weer doornemen. Even repeteren. Okay. Want het heeft ook wel wat. Laat het maar spoken. Nou, ik heb net nog even gecheckt met Gerrit Hiemstra. En die heeft even specifiek gekeken naar het noorden, naar de afsluitdijk. Ja. Hij zegt, nou, de wind zou best wel eens wat kunnen meevallen vanavond. En de regen is ook niet zo erg en onstuimig als op andere plekken van het land. Nou, dan gaan we toch gewoon spelen. Dan gaan we toch gewoon, gewoon door. <laughs> dan gaat het dus met het publiek dat als een soort drive-in in de auto's blijft zitten. Leg uit. Nee, dat is een beetje, nou nee. Dus, uh, je, je komt uh, de afsluitdijk op rijden van een, een bepaald vertrekpunt. En daar begint de voorstelling al op je autoradio. En uh, dan rij je hier het terrein op. En daarna heb je de, uh, de keuze. Gisteren hebben we de eerste tryhoud gehad. Er zijn een aantal mensen die blijven in de auto. Die volgen het via de autoradio. En dan uh, gewoon door het, de door het, uh, autoruiten kijken ze. gaan ook mensen naar buiten. Maar dat is helemaal vrij. Je mag natuurlijk gaan en staan waar je wilt. Als je mooi een plekje wilt zoeken op de dijk. Of, okay. Het is niet zozeer dat je, dat je in de auto moet blijven zitten. Je mag, maar uh, dan kun je het ook volgen. Maar. Je mag er ook gerust uit. Oké, okay, maar als ik op de site kijk van, van dit theaterspektakel... dan zie ik u op een vrij kleine vlot zitten op een home trainer... terwijl u een ja. lied zingt. Ja, ja. Dat is een ja, Olympische prestatie. Ja, nou, dat zijn iets modernere dingen nu voor gekomen. Er zitten allerlei eh, waanzinnige objecten zitten erin. Maar het, eh, Leegwater is toch al een snelle jongen die de vissersfamilie hier komt omkletsen. En eh, hij komt. Nou, ik moet op, ja, uh, op jetskies. Ik heb gisteren weer les gehad om in flyboarden. Dan ga je zo 5, 6 meter de lucht in. En, ja, het is me wel wat. Ik lig meer in het water dan ik buiten sta. En een stuk heet Leegwater met Bert Visser nog. Tot en met 22 ja. september te zien op de Afsluitdijk bij de Dat Dus op de helft tussen Friesland en Noord-Holland. Ja. Professor, dank u wel. Veel plezier. Dank je wel, jullie ha ook. Het droog. Vanavond ook in Andorra, wellicht wat warmer weer daar... speelde Nederlands Nederlands elftal uh, voor de WK-kwalificatie. Nederland kan zich kwalificeren voor het WK in Brazilië. Dus zijn we contact met analist Mark van Hintem. Goedenavond. Goedenavond. Eerder uh, Eerder deze uitzending sprak ik met een sportpsycholoog... over de gevaren van uh, uh, uh, de makkie, het makkie, een walkover. Is dat wat jij verwacht? <laughs> nou ja... Uh, ik verwacht wel een makkie, ja, laten we eerlijk zijn. Dit is een ploeg um, die sinds 2000 geen enkele kwalificatie wedstrijd meer heeft gewonnen. Sterker nog, geen enkel punt heeft behaald. En als je hier tegen nou ja, een punt zou verliezen, zou het uh, wel schandalig zijn. Ja. Ja, dus met hoeveel doelpunten zou Oranje op zijn minst moeten kunnen winnen? Nou, ik denk uh, 0-5-6 uh, moet mogelijk zijn. Kijk, het gaat er altijd om inderdaad uh, of je in het begin al snel een doelpunt kan maken, waardoor zij toch... Uh, Misschien iets voor het eigen publiek willen doen, maar ik denk van niet. Ik denk dat ze gewoon met elf man voor het doel blijven hangen vanavond. Maar normaal gesproken moet je het toch wel vijf of zes kunnen maken, ja. ja nou defensief was nogal wat te doen, hè? over onder meer het wel of niet spelen van Stefan de Vrij. Vind jij het ja. verstandig als Van Gaal hem laat staan? Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de tegenstander. Kijk, had je vanavond gespeeld tegen Hongarije of Roemenië, dan was het toch wel anders geweest. Want dan, dan, dan had Van Gaal hem uh, waarschijnlijk niet laten spelen. Maar tegen een tegenstander als Andorra ja kun je dat uh, jezelf makkelijk permitteren. Want die komen waarschijnlijk toch niet in Medellijn over. En uh, nou, je hebt gezien dat hij wat problemen had, uh, voornamelijk in, uh, in de opbouw te vrij. Uh, maar vandaag is het kwaliteitsverschil uh, en het krachtverschil waarschijnlijk zo groot... Ja, dat dat niet op zal vallen. Ja, waarom zouden we moeten gaan kijken vanavond? <laughs> Omdat Nederland zich gaat kwalificeren. En dat is op zich wel heel knap. Kijk, uh, we, moeten, we zitten natuurlijk nu een beetje in een bepaalde tendens... Uh, na één wedstrijd die, uh, waar, waar je gelijk speelt... Ja, dan denk ik van, kom op jongens, uh, get real. Als je je kwalificeert uh, uh, als een van de snelste uh, in, in Europa... dan is dat fantastisch. En dan mogen we met z'n allen heel blij zijn. Met die gedachte gaan wij vanavond kijken vanaf half negen. En die wedstrijd is natuurlijk in zijn geheel te beluisteren... ook hier op Radio 1 in NMS langs de lijn. Mark van Hinten, fijne wedstrijd en dank. Dank je wel. Dag. De Verenigde Staten willen serieus kijken naar het Russische plan om de chemische wapens van Syrië onder internationale controle te brengen. Dat maakte een medewerker van het Witte Huis een uurtje geleden bekend, Wessel de Jong in Washington. Zegt heeft die medewerker uh, de Amerikaanse bereidheid om het Russische plan te bekijken ook nog toegelicht? Nee, dat mogen medewerkers helemaal niet, Tim. dat weet je. Maar in feite, Obama heeft dat gisteravond zelf al gedaan. Hij zegt dat hij de voorkeur geeft aan een politieke oplossing. Nou, dat is dit. Nou, dat is wat hij letterlijk zegt. Wat hij niet zegt, is dat hij natuurlijk uh, heel veel steun voor dit plan ziet... van onder andere Frankrijk en Groot-Brittannië. Dus daardoor staat hij natuurlijk ook wel uh, onder druk. Ja, en verder vergeet niet dat Obama natuurlijk een, een binnenlands politiek probleempje heeft. Hij wil natuurlijk goedkeuring van het congres hebben voor die aanval. Nou, dat loopt allemaal niet zo lekker, dus hij kan wel een beetje tijd gebruiken. Er zit ook een pragmatisch elementje in dus. Ja, want er wordt een hoop gesproken met het congres, ook naar het volk. Eerst even over Frankrijk, hè? want daar hoorden we van Ron Linker... Uh, dat er een nieuwe resolutie wordt uh, beschreven, ontworpen... die Frankrijk vanavond nog bij de VN-veiligheidsraad zou willen indienen. Weet jij inmiddels wat de Amerikanen van die resolutie vinden vanuit Frankrijk? Nou, het is natuurlijk heel mooi dat de Fransen zo heel snel concreet willen worden. Hè? Dat ze dat hele vredesplan dus ook meteen willen vastleggen in bindende resoluties. Nou, Het laatste nieuws nu is dat de Russen daar niet enthousiast over zijn, om het eh, zachtjes uit te drukken. Dus dit lijkt het begin van eindeloos getouwtrek weer in de Verenigde Naties. Nou ja, John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken, hier heeft het al gezegd. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd in spelletjes. Hè. En iedereen herinnert zich natuurlijk nog het zespuntenplan van Kofi Annan. Hè, hoe Syrië dat aan zijn laars lapte. Nou, als de Russen en de Syriërs weer zoiets van plan zijn, weer zoiets gaan proberen, de Amerikanen zullen er geen geduld mee hebben. Hoe geldt dat voor het volk? Want daar gaat uh, uh, president Obama zich vanavond primetime tot richten via de televisie. Wat, wat voor boodschap moet hij nu nog overbrengen? Want het wordt tamelijk onoverzichtelijk, al deze diplomatieke uh, stappen die worden gezet. Hij gaat een hele slimme move maken. Hij gaat een verband leggen tussen dit vredesplan en zijn vraag om goedkeuring van het congres voor die aanval. En hij zal zeggen, de enige reden waarom Rusland en Syrië... nu naar de VN toe komen om te onderhandelen... dat is omdat onze dreiging geloofwaardig is. Dat die serieus is. Zoiets gaat hij zeggen. Dus hij zal vragen, alsjeblieft, hou die dreiging. Hou die ook geloofwaardig. Geef mij die goedkeuring. It already works. Zoiets gaat hij zeggen vanavond. In het Amerikaanse tv-theater. Wessel de Jong vanuit Washington, dank je wel. Dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1 kanaal. Ik wens u een fijne dinsdagavond. En Joost Deerpans, wat ga jij doen met avondspits? Nou, nog iets wat er deze dinsdagavond staat te gebeuren, Tim. En dat is dat er over een half uurtje in Amerika door Apple... Aan de wereld wordt gepresenteerd door de CEO Tim Cook... de nieuwste iPhone, de iPhone 5S. En daar zijn freaks al dagen mee bezig over de hele wereld. Ze zijn in alle staten, want hij is weer sneller, 33% sneller... om precies te zijn dan zijn voorganger. Hij maakt gebruik van vingerafdrukherkenning En er zit ook nog veel meer van dat soort snufjes op en aan. Men kan dus niet wachten. En ik denk bij mezelf maar steeds, waar eindigt dit nou? Over tien jaar is onze telefoon onze hele identiteit geworden. De smartphone wordt je leven. Maar de vraag is, wordt je leven daar ook beter voor van en ik denk van niet. Luisteraars, smartphones maken onze, ons leven leeg. Het leidt tot digitale dementie. Dat zeg ik in Avondspit. Bij mij in de show straks trendwatcher Ajit Bakas. Een internetondernemer, Danny Mekic, is er ook bij. Ik ben er dus met Avondspits. Bel mij. 0800 1121. De lijnen gaan in Kapellen. nu open. 0800 1121 Of een hekje eens en een hekje oneens. Dan bent u er ook bij hoor in de show. Avondspits is er direct dus na weer verkeer en het nieuws. Graag tot zo. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Beleg in goedlopende, langjarig verhuurde parkeergarages. Kijk op investereninparkeren.nl investereninparkeren.nl Jobbeurt.com, de grootste vacaturebank van Nederland. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het is twee minuten over half zeven. Mijn naam is Freddy van Tijn.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 Per 1 november krijgt de school geen geld meer. Dat heeft staatssecretaris Dekker besloten na onderzoek door de onderwijsinspectie. Volgens Dekker blijkt uit het onderzoek dat de school financiële problemen had. En ook was een groot deel van de docenten onbevoegd. De Duitser Thomas Bach is gekozen als nieuwe voorzitter van het internationaal olympisch comité. De oud-schermkampioen was 59. Hij is 59 en hij was al vicevoorzitter van het IOC. Hij is de eerste Duitser die voorzitter wordt. En familie, vrienden en collega's van prins Frieso houden op zaterdag 2 november een herdenkingsbijeenkomst... voor de overleden prins. De bijeenkomst is besloten en wordt gehouden in de Oude Kerk in Delft. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Een actief regengebied trekt over het westen van het land. En dat gaat in de richting van het midden en het oosten. In Noord-Nederland, daar blijft het grotendeels droog. Het westen en het midden van het land krijgen ook de meeste regen. Daar zo'n 20 tot 30 millimeter tot middernacht. Tegelijkertijd ook veel wind, vooral aan de westkust, daar windkracht 7 en plaatselijk ook windkracht 8. En er komen ook zware windstoten voor, tot zo'n 85 kilometer per uur. In de rest van het land staat juist heel weinig wind en dat geldt vooral voor het noorden van het land. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 13 in het zuidwesten tot een graad of 9 in het noordoosten. En later vannacht klaart het in het noorden op en daar kunnen ook een paar mistbanken ontstaan. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog, alleen in Limburg kan het dan nog wat regenen... Morgenmiddag ontstaan er weer enkele buien, maar de zon schijnt dan ook af en toe. Het wordt morgen 17 à 18 graden. En de wind waait morgen uit het noorden tot noordwesten... is matig aan zeevrij krachten tot krachtig windkracht 5 tot 6. En namorgen wordt het licht lichtwissevallig najaarsweer. Het blijft meest droog en de zon schijnt af en toe. Het wordt zo'n 18 graden anbv ah, Verkeersinformatie. Nog een ruime 130 kilometer file. Het is een uh, behoorlijk drukke avondspits geweest. Slecht weer. Zware windstoten. Daar heeft het verkeer last van in de westelijke kustprovincies. En de meeste opvallende en langste files staan nog op de A10. Vanaf knooppunt Nieuwe meer naar knooppunt Koenplein. Voor de Koentunnel 3 kilometer. Is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 richting de Duitse grens vanaf Utrecht... tussen Arnhem-Noord en knooppunt Oudijk 12 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en richting Arnhem vanaf de Duitse grens... staat er vanaf de grens tot aan 7 naar 5 kilometer. Het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. Op de A16, Breda richting Antwerpen... ligt olie op de rijbaan bij Galder. Er staat 3 kilometer file vanaf de afrit Rijsbergen. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Smartphones maken het leven leeg. Het tempo gaat wat omhoog. Hier is uw dagelijkse dosis Gezond Verstand Radio. Dit is avondspits. Spits. Bel WNL 0800 1121. Iedere keer als ik net aan mijn mobieltje gewend ben, is hij alweer verouderd en moet ik van meneer Apple een nieuwe kopen. De iPhone 5S wordt om 7 uur Nederlandstijd in ons land gepresenteerd. En wie nu al verslaafd is aan zijn iPhone, weet waarschijnlijk niet wat hem over pakweg 5 jaar te wachten staat. Je mobieltje wordt je bankpas, je portemonnee, je huissleutel, je rijbewijs, je camera, je hele identiteit. De smartphone gaat ons leven totaal beheersen. Je telefoon weet straks wat je wil gaan eten, drinken, kopen en rekent overal automatisch voor je Af. Ieder normaal gesprek wordt zinloos. Je smartphone is je best friend forever. Net als iPads het schoolbord hebben vervangen... en de meester wordt ingereld voor de mental coach... is de smartphone hard op weg om ons voorgoed op te slokken in een digitale wereld. Leuk voor de freaks, maar sociaal, denk ik, een totale ramp. Smartphones maken ons leven leeg. Bel 0800 1121. Goedenavond, luisteraars. Zet uw verstand op één... Ik zie al vele bellers binnenkomen, dat is mooi. En Twitters kunnen er altijd bij. Geef uw tweet op hekje eens en hekje oneens. Alleen waar ik hier zegt mij oneens. We kunnen er goed gebruik van maken. En het maalt ons, maakt ons klaar voor collectief denken en cyborgisme. Dat is weer een, een nieuw ism wat ik nog niet kende. Ja, wat zijn de risico's van zo'n Google Glass die we nu al kennen? Samsung komt binnenkort ook met een smartwatch. Ze komen allemaal op hetzelfde neer. Je telefoon gaat jouw leven totaal domineren. Wat vind je daarvan? Bel me 0800 1121. Vind je ook dat het leven daardoor leger wordt? Of verrijkt het je? Leven. Um, de kansen. Ik praat er zo meteen over met Ajit Bakas. Trendwatcher. Die gaat voor mij kijken in zijn glazen bol. Die, die zegt nooit te hebben, maar hij weet toch verdraait goed de toekomst in te schatten. En ook Danny Mekert is erbij. Hij is internetondernemer. En ik ga eens, trouwens altijd naar de eerste beller. Die komt uit Val Valburg en heet Anne Sapper. Goedenavond, Anne. Hey, hi, Joost. Ik heet trouwens Sapper met twee t's. Maar dat zeiden. Ik uh, denk dat het in de eerste instantie waar is... Maar op termijn heb ik grensloos vertrouwen in het gezond verstand van mensen. Zal er zal slechts een beperkt percentage van de mensen iets mee omgaan. En voor de meeste mensen wordt er gewoon een handig stuk gereedschap... die ze ja. gebruiken op het moment dat het handig is. Ja, het is, maar het is een verslaving. Maar die verslaving, daar kun je niet meer buiten, volgens mij. Want als ik nu al merk, ik heb dus bijvoorbeeld nog geen app... Ja, WhatsApp, daar ben ik natuurlijk een van de, de laatste van op aarde mee. Maar je merkt dat je buiten bepaalde groepen komt te zitten... die wel met elkaar communiceren. En ik zal eraan moeten geloven. Nee, maar na verloop van tijd dan is die WhatsApp ook niet meer populair... en dan gebruikt bijna niemand dat meer en dan wordt het weer wat anders. En dan, nee, dat, dat blijft gewoon daardoor gaan. Dat, uh, ja, en waar eindigt het, denk jij? He? Dat is over een tijdje... Ja, dat ben ik wel zeker, ja. Dat is toch altijd zo geweest met ontwikkelingen? Ja, dat is waar. Dat is waar. Je ziet er alleen geen probleem in, Anne. Uh, niet, nou, niet op langere termijn. Op korte termijn zie ik wel dat, dat mensen uit eten zijn, 100 euro betalen... Dat was alleen maar met vriendjes aan het bad zijn. Dat is inderdaad heel bijzonder. Ja, ja ik bedoel, je ziet in sommige wat donkere restaurants waar niet zoveel licht is. zie je ziet alleen maar witte gezichtjes. en dan komt er dat iedereen op ja. zijn tablet en zit te kijken. Concert, dat ze niet zijn aan het genieten zijn, maar dat Precies. ze dingen omhoog staan. Dat iedereen... nee, op dit moment is het een probleem, maar na verloop van tijd verdwijnt dat wel weer. Dan is dus het niemand meer leuk. Nou, prima. Anne Sapper. ik hoop dat in de auto's de mensen in ieder geval niet, uh, niet meedoen in, in die rage. Wat vindt u van de rage van de smartphones? Ik vraag het aan Alex van Nimwegen. Maken ze ons leven leeg? Alex? Oh. Hi, Alex van Nimwegen. Ja, ik ben er. Ja, vertel. Ja, goeie avond. Ik ben het er uh, 100% mee eens. Ik ben uh, veel onderweg voor mijn werk en ik zie uh, in de trein bijvoorbeeld uh, zit ik met tien man in een coupé. Er zijn er 9 die uh, op het mobieltje zitten kijken. Ik ben de enige die naar buiten kijkt. En uh, ja, dan denk ik, dan kunnen ze de ramen net zo goed sluiten bij de NS. Ja. Bij de vliegtuigen precies, vliegtuigen precies hetzelfde. Als, ik, uh, als we landen dan de wielen raken de gronden niet. Oh, Je hoort rondom je heen al de eerste piepjes van mensen ja, die bang ja, zijn ja, ja, ja. dat ze gemist worden. Het is te triest geworden. Ik ben het serieus. Ja. Plus, in het vliegtuig is het ook nog verboden je telefoon aan te zetten voordat je de gate bereikt. Ja. En mensen hebben daar gewoon scheid aan. Sorry dat ik het zo zeg, maar daar moesten gewoon flinke boetes op staan. En Alex, je zegt ook van je mensen. moet ze eigenlijk tegen hen zelf ook in bescherming nemen. Tegen zichzelf. Om, om, omdat het ons, ja, ik zo overheerst. Het, is. Nou, want het ja. begint, begint op zo'n ontzettend jonge leeftijd. En uh, het idee wat ze bijvoorbeeld in België opperen. om mensen of uh, jonge kinderen te verbieden om zo'n smartphone te hebben. Dat vind ik. Ja. ja, op zich denk je, het is betuttelend, maar uh, het is wel het beschermen van die kinderen tegen de idiote rage. Die ik ook bij mijn eigen kinderen zie hoor. Ik heb ook drie dochters en die zitten ook. Dan komen ze bij vriendinnetjes thuis uh, televisie kijken. Een film bijvoorbeeld. En er zitten de drie van die meiden op de bank. Alle drie op het mobieltje te kijken. En die film ja. altijd het in snap je? Ja. Dus dat is een idea waar we gave dank Alex, dankjewel voor jouw toelichting en reactie bij ons in avondspits Spits. Hou u verstand hierop op één. Want 0800 1121 is het nummer om te draaien. Dan komt u binnen. Smartphones maken het leven leeg. Zometeen wordt dus in Nederland die iPhone 5S gepresenteerd. Loopt u er warm voor? Of zegt u jongens, doe ze wat rustig aan zich op die, op, die, op, die, op die highway van de high-tech? Corné Verhoeven zegt Eerdmans, oneens, een leuke stelling. Want zonder smartphone had ik niet op deze stelling kunnen reageren. Kijk, die is even gevat. En die pak je is er ook niet mee eens. Want niet over tien jaar. Nu al bepaalt je smartphone je identiteit. Je loopt achter Joost. En hij geeft Twitter twittert één smartphone. Leiden tot leven, in daar, gisteren en straks ten koste van het hier en nu. Ik ga naar Daniel Klein, Poelhuis uit Hengelo. Daniel. Hallo. Hallo Daniel. Reageer maar. Ja, hallo. Nou, ik ben het wel eens met de stelling. Want, uh, uh, ja, ik heb sinds een uh, jaar zo'n telefoon. En uh, ik merk gewoon dat die telefoon langzaam gewoon mijn leven gaat beheren. En uh, ik heb er wel zo over met mijn vrouw. Dat denk ik van ja. Het neemt gewoon tijd in de slag en uh, je, krijgt, je hebt het ding gewoon steeds meer nodig. En ik merk gewoon dat het me gejaagd maakt. Ja, ja. Oké, okay. het maakt je gejaagd en ben je niet blij mee. Ik ben het met jou eens, Daniel. Smartphones maken het leven leeg. Ik zeg een hele goedenavond tegen Ajit Bakas, trendwatcher. En het is de man die altijd zegt, ik, ik woon waar mijn laptop staat. Ajit, welkom bij Avondspits. Oké, okay. uh, goedenavond. Ech. Dat is toch zo? Jij zegt waar ik mijn laptop openklap, daar leef ik. Dat is ook zo, maar ik zet hem ook heel vaak uit... als ik er gewoon geen zin in heb. En dat geldt ook voor de telefoon. Kijk aan. nou dan, wacht dan net wordt zolang. het nieuwe chic. Onbereikbaar zijn wordt het nieuwe chic. Dus als we gewoon niks meer horen... dan heb jij het gewoon zat vanavond met mij en, en dit programma. Maar da daar ga ik nog even niet van uit. Je houdt je telefoon aan. Ajit, eh, leiden wij aan digitale dementie? Zoals mijn twitteraar eh, Wallet het zo mooi zegt. Ja, en wij leiden aan een schaving. Want op zich, eh, een aantal dingen die... Net beschreven worden, uh, beschreven worden door een aantal van de mensen in de uitzending. De mensen in het restaurant met elkaar eten. Praten niet met elkaar. Zitten de hele tijd alleen op het ding te kijken. Is absoluut waar. Ja. Uh, tegelijkertijd zie je nu al wel de eerste... Bij een trend wordt altijd weer een tegentrend. De eerste tegentrends opkomen. Ik zie steeds meer ouders... Die het hun kinderen verbieden om dat ding te kijken tijdens het eten. In Amerika is nu de trend aan het opkomen van phone stacking onder tieners, vooral een heel hoopgeving, die als ze met elkaar gaan stappen uh, in de bar, allemaal hun toestel omgekeerd leggen op, uh, op de bar. En wie hem het eerst oppakt, uh, omdat hij toch zich toch niet kan bedwingen, toch wil kijken, die moet een rondje geven. Kijk. En dat helpt enorm. Dat ik is zie beziek. dat in Nederland ook... Dat helpt. Ik heb het ja. in mijn vriendenkring nu geïntroduceerd. Ze hebben het onmiddellijk afgeleerd. Waar is dat geïntroduceerd? Zeg kom... je het niet? In Amerika of niet? Ik, ik, in Amerika, het komt uit Amerika. Ik heb het nu in mijn vriendenkring geïntroduceerd. En ze hebben het onmiddellijk afgeleerd. Tch. Dus uh, misschien ja. is dat ook een tip voor jou. Misschien, je ook dat uh, ja. ook doen. Ja. Als ze met jou in de kroeg zitten, dan zijn ze voor jou. En niet de hele tijd op de toestalkhoek ja. horen. Ja. Maar goed, ik, ik zie dat ook. Ik heb... Ik heb... Ik heb ook wel eens neefjes en nichtjes uh, in de puberteit die op langskomen. Ik wil gewoon niet dat ze de hele tijd op het ding kijken als ze bij mij zijn. Ik zeg, alles weg. Nou, je ziet soms hele gezichten niet. Dan, je, dan kom je ineens achter dat je nog een nichtje hebt of zo. Maar die, die zag je eigenlijk helemaal niet. Want die zit gewoon <lacht> achter de tablet verstopt. Ja, maar zo is dat eigenlijk wel. En weet je, misschien moet... Ja, misschien moet ik helemaal dood. Je moet, jij zet er gewoon eigenlijk een soort beloningspelletje op. Maar nou even de, de, de trend, hè? want we zien dat Apple en je ziet dat Microsoft... het begint elkaar natuurlijk steeds meer op te jutten... Als je leest daarover, ik zat vandaag in de spits te lezen wat de gevolgen kunnen zijn over zeg maar pakweg tien jaar. Dat we echt ons hele leven meeslepen op je, op je smartphone. Dat je dus ook gewoon een totale film aan het maken bent van je leven. Dat, dat, dat doe je dagelijks en, en elke seconde van de dag. Is dat nou wel goed voor ons? Moet die technologie niet gewoon een keer geremd worden uh, vanwege uh, uh, het sociale domein, zeg ik dan maar eens plechtig? Ik denk dat dat, dat dat zou moeten gebeuren, inderdaad. En ik, wat je, nu, je ziet een paar trends. Hè? Dus om te beginnen dus die tegenbeweging. Mensen zeggen, nou we hebben er geen zin in. Uh, dus uh, op bepaalde tijden doen we het niet. Uh, mensen die, uh, die weer terug gaan naar de ouderwetse Nokia. Ik denk zelf overigens dat het een kans voor Nokia zou zijn geweest... als ze die ouderwetse nee. Dumpfoon weer zouden gaan maken van toen. Want die, de batterij deed het een week. Je werd niet gevolgd door Ivo Opstelten en allerlei andere <lacht> mensen... die alles van jou bijhielden. Het was een zegen. Je kon gewoon vreemd gaan zonder GPS. Ja. En niemand kon je ja, dat terugvinden, dat was fantastisch. Nou ja. ja, en nu, dat ding, ik ben het helemaal met je eens, volgt alles. Uh, en ik vind ook dat het wat verder gaat. En het gaat in de toekomst dus nog verder. Je noemde net al die Google Glass. Uh, die, dan kunnen mensen live met jou meekijken wat jij aan het doen bent. Wil je dat? Oké. Okay. Ja bij een veel mensen die dat willen. En ja. de volgende golf is natuurlijk het horloge, zien we nu. Hè? Samsung met dat nieuwe horloge. En de volgende golf die dan daarna komt is de nanotechnologie, dus dat er een heel klein dingetje in jouw lichaam zwemt, Precies. Dat die is die dan erg. een aantal ja. dingen voor je bijhoudt. Kijk, ja. als je je gezondheid bijhoudt, als je bijvoorbeeld zegt, nou Joost, je hebt vandaag iets voor pretspekjes, je moet gaan sporten, anders gaat je zorgpremie omhoog, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dan ga je dat natuurlijk wel doen. Ja. En het voorkomt dat je ziek wordt, maar ik moet er toch niet aan denken dat straks zo'n ding door mijn bloed Nee, maar dan, dat op, op. is inderdaad dan toekomst dat je gewaarschuwd wordt van nu heb ik genoeg, nu heb ik genoeg naar, naar Diederik Samson geluisterd dat is slecht voor mijn gezondheid, dat soort dingen kunnen gaan dat kun, nee, maar die kunnen gaan optreden bedoel je en dan weet je waar je aan toe bent, ik vind het mooi Ajit, we gaan nog even naar wat bellens luisteren maar ik, eh, ik kom vanzelf weer een keer met jou te spreken in de toekomst over dit, ditzelfde onderwerp, dat kan zomaar gebeuren dankjewel Ajit Bakas, trendwatcher u hoorde hem en hij is het, ja wel met me eens hij zegt, er het is, het is, het zijn ook tegentrends aan het, aan het ontstaan, smartphones maken het leven leeg, He, je maakt vaak je smartphone leeg maar wat doet die smartphone met jou en jouw Leven. Wat vindt u? 081121 Richard twittert, nekhernia zullen opkomen. Gezin in Toscaan in een restaurant. Niet pratend, maar allen tikkend op de smartphone. Zo droef is het, zegt die hekje eens. En Eefje Gijzen twittert mij ook Eermans, Ik ben docent op het HBO en moet iedere vijf minuten vragen... of ze hem alsjeblieft even weg willen doen. Ook eens dus met mijn, uh, mijn verhaal over die smartphone. Ik ga naar Eco Koijstra. Goedenavond. Ja, goedenavond. Bedankt voor uw tijd. Hallo, Eco. Hallo. Vertel. Vertel. Nou, ik ben oneens met de stelling. Ja. Want ik vind dat uh, technologie moet de mens dienen. En ik denk dat de smartphone ons ontzettend uh, veel heeft gebracht. En ik denk, als je daar nu zegt van nou, ik ben daar nu pertinent mee niet mee eens. Dan denk ik, dan kan je ook net zo goed weer terug naar uh, de vaste telefoon. Nou ja, En uh, Ik zie het allemaal zo gebracht heeft. Denk ik denk dat dat heel mooi is dat, dat, uh, dat je dat juist moet omarmen. Ja, dat, zegt, dat zeggen wel meer mensen. Ga nou mee met de tijd. Je, ben, je blijft hangen. Maar goed, er zijn ook trends van mensen die juist terug willen. Dat noem ik Club Nostalgica. Gewoon weer ja. terug naar het oude leven. Dat is misschien ja, veel klopt. beter. Maar uh, ik ben, uh, vanochtend ben ik bij de trendreden geweest. In Seeds uh, to Meet in, uh, ja. in Utrecht. Van, juist, uh, van collega Richard Land. We hebben een tweedeling. En we zitten in een soort uh, nou ja, tweesprong: mensen die uh, technologie omarmen. Hè, die bijvoorbeeld tegen vlees zijn hè, met kweekvlees. Maar andere mensen die zeggen ook van ja, ik wil juist weten wat ik eet. Ja. Nee, dat is hetzelfde eigenlijk. En mm. ik ben van mening dat uh, zolang de technologie uh, iets doet voor de mensen... zoals uh, meneer Bakas, waar ik een enorm fan van ben... dat hij zegt van ik wil graag weten wat mijn lichaam doet. Ja. En zoals Canada Canadoe, eh, uh, waar ze al mee begonnen zijn... Dan, denk ik, dan moet je dat juist omarmen. Want mensen willen juist informatie hebben om ja. okay. te reageren. En ik ja. denk dat dat voor... Een smartphone, onder andere een smartphone, een begin is om te zorgen dat wij weten wat, wij, wat ons bezighoudt en um, okay. dat we daarop kunnen acteren. Eko Korsdart, dank je ja, wel. Dank je wel, ja. actief. Nou, ik vind, je geeft me een goed repliek. Dan waardeer ik. dank je wel. Ik vraag aan Danny Mekets. Mekiet, sorry, uh, goedenavond Danny. Uh, je bent internetondernemer. Je bent er gewoon. Uh, nee, ik ben geen internetondernemer meer. Ik heb drie bedrijven nu, waarvan twee niks met internet te maken hebben. Dus ze noemen me altijd internetdeskundigen. Nou, dan houden we het daarop. Maar het ene bedrijf doe je nog wel stiekem wat met IT. Ja, ja, ja, ja. Nou, daarom. Oké, okay, Danny. Uh, mijn vraag is: uh, ja, zijn wij inderdaad onszelf aan het uitputten door de smartphone red race? Of zie jij dat? Zie je dat niet? Ja, nou om eerlijk te zijn, ik denk dat dat, dat uh, maar net is uh, van welke generatie je bent. Ik kan me niet voorstellen dat mensen die uh, iedere dag hun smartphone gebruiken... daar blij van worden, een gevoel van blijdschap door ervaren... ...dat zij zullen zeggen dat het een leegte is waar ze in uh, terecht zijn gekomen. Maar wat je heel vaak ziet is dat mensen die het toch jammer vinden dat dat verandert. Ik, ja, ik, ik ben een beetje van beide. Ik kom net terug uit Zuid-Europa... ...en wat je daar zag was dat op mooie plekken waar je vroeger even stil stond... ...om van het uitzicht te genieten alleen nog maar met mensen met, met een smartphone... Uh, ...al fotograferend en filmend yeah. voorbij liepen. Yeah. Dat vind ik jammer. Maar aan de andere kant, wie ben ik om te zeggen dat het hun leven leeg maakt? Ik denk dat het een soort van klassenstrijd geworden is van de digital natives... Versus de mensen die opgegroeid zijn in een wereld waar dat niet aanwezig was. Mm -hmm. En ik denk dat het alleen de toekomst kan, kan leren wat uiteindelijk uh, over zal blijven. Nou. Ik moet bij dit soort dingen altijd terugdenken aan Darwin. Die had het over survival of the fittest. Ja. Misschien zal straks wel blijken dat een van de twee generaties... het toch net iets beter doet uh, misschien. op termijn. Maar goed, met die opkomende economie kan je alleen maar denken... dat er nog veel meer mensen uit India en weet ik China... die gaan uiteindelijk ook die, die digitale snelweg op enzovoorts. Ik moest weer denken aan Joep van het Hek, wat je zegt inderdaad. Die zei volgens mij in 1989 al dat er dus van, van die jaren. Panners staan dus foto's, gaan dus thuis kijken wat ze gezien hebben in Amsterdam. Omdat ja, ze, ja. En dan hebben we het over wat is het uh, 30 jaar geleden of zoiets. Het is wel een beetje erger geworden natuurlijk... Hè? dat je inderdaad zo in geen café kan staan... zonder dat er twintig mensen alleen maar op een iPhone te kijken staan. Nou, te goed, kijken. Ik denk dat we blij moeten zijn dat je... en uh, Ajit zei dat al, dat je nu nog tenminste ziet dat je, dat je gefotografeerd ja, wordt. Straks ja, ja. met uh, die, die bril van Google is dat niet meer mogelijk. En de stap die daarna komt, dat zijn uh, lenzen met, met microtechnologie... die misschien ook wel de capaciteit krijgen om uh, beelden vast te leggen. Ja. Maar wat ik persoonlijk denk, en dat zijn een van de beller, bellers hiervoor... wat volgens mij het echte gevaar is... is niet ervaren we leegte of niet, maar kunnen we nog wel leven zonder dat, dat apparaat? En er zijn steeds meer mensen die zeggen... zo'n mobiele telefoon, zo'n smartphone geeft me een ongelukkig gevoel... een, gelukkig, een, een, een gevoel van eenzaamheid, ja. omdat ik steeds vaker samen met mijn smartphone op pad moet gaan... om nog iets te kunnen doen in deze wereld. Maar ondertussen krijg je wel veel advertenties op je uh, netvlies geprojecteerd. En dat is denk ik de echte dreiging, dat we te afhankelijk worden... ...van technologie en dat we daardoor minder tijd hebben om met elkaar in verbinding te staan... ...gewoon ja, in de fysieke wereld waar je je op dat ja. moment bent. Ja, goed gezegd. En een totale paniek natuurlijk als dat dingen mee ophoudt... ...als je hem vergeet of weet ik veel wat, dan kunnen we ook ja, maar helemaal. dat denk ik ook wel eens bij mobiel betalen. Hè. Die banken zijn er nu fors op aan het inzetten. Kijk, mijn Pinpas doet het in principe altijd. En je kunt een tweede Pinpas meenemen voor ja. als je bank met eentje ja. het eentje begeeft... ...maar als je straks moet betalen met je precies. smartphone en de batterij is leeg... Ja, precies. Ja. Ik ben benieuwd wat de banken daar ook van gaan zeggen. Dankjewel, Danny Meekert. Succes met je lezing. Want daar was jij bij, geloof ik. En we gaan u nog steeds vragen om een reactie op mijn stelling: smartphones maken het leven leeg. Ik zeg goedenavond eh, tegen Marcel van Heineken. Heiningen sorry, uit Haarlem. Marcel. Ja, goedenavond met Marcel Spreekje. Hallo. Um, mijn zoontje is 8 en mijn dochter is 15. En mijn zoontje heeft dus geen phone en mijn dochter wel. En ik zie dus echt twee hele verschillende kinderen. Hm. Ik denk alleen dat we er weinig meer aan kunnen doen. Dat het een trend is, ja, je zal wel moeten, net als met de computer. Maar uh, ik denk dat het uh, de oplossing is om uh, gewoon te zorgen dat ze er niet te lang achter zitten. Ik denk nee. niet meer dat het te remmen is, zeg maar. Maar wat is het verschil eigenlijk dat je ziet tussen die twee? Nou, uh, mijn zoontje kijkt veel meer tv, uh, doet meer spelletjes mee. En mijn dochter is dus echt meer met haar, uh, ja... Vriendinnen, vrienden, internet, uh, WhatsApp, noem ze allemaal maar op bezig. Ja. En dat is toch wel jammer, dat, dat mis ik. Ik heb liever, dat doen we altijd wel spelletjes met z'n allen, daar gaat het niet om. Maar ik zie dus echt wel een verschil tussen die twee. Ja. En, en zie jij ouders die zeggen in de klas: joh, zijn er ouders die zeggen, op weg met die smartphones, je mag ze gewoon niet hebben? Ik geloof dat het in België ook gebeurt, maar niet alleen op school, maar gewoon tot je 15e ben je gewoon niet met smartphones bezig. Noemen ze wat? Ja, die zijn er, die zijn er, die zijn er wel. En ja, ik wil ook niet te streng zijn... want het is gewoon de tijd waarin we leven, zeg maar... maar... Ja. ja, je moet toch ook wel... Uh, ik wil niet dat ze daar de hele avond uh, mee... Nee, he? Dat, is dat het ze ermee opstaat en precies. dat ze dus uh, weer mee naar bed gaat. En je wil ook dat niet, is de bedoeling precies. niet. En je, ja, dat is precies het punt. Maar je wil ook niet dat ze achterblijven... <laughs> dat ze totale ontwikkeling niet meekrijgen. Want ze zijn gewoon mensen die op de toekomst moeten zijn voorbereid. Marcel, dankjewel. Marcel van Heining uit Haarlem. Veel getwitterd wordt er op Hekje Oneens. En Hekje Eens Oneens zegt Emir Stadelan. Die zegt dat het gebruik van smartphones is een nieuwe en snelle vorm van leven. Veel mensen zijn bang voor veranderingen... En van Lenz zegt, Eerdmans Google Glass zou verboden moeten worden. Punt uit. Smartphones maken het leven leeg. Vincent Graat uit Blaarmeek, wat vind jij daarvan? Nou, Joost, ik ben het uh, eens met jou. Uh, dat ik uh, vind dat een mobiele telefoon... Uh, het, het, het typeert het hedendaagse leven. Laat me dat voorop stellen. Het heeft uh, nuttige uh, zaken aan boord. Maar het heeft ook uh, negatieve kant. De negatieve kant is bijvoorbeeld... Ja, Mensen met de reumatische problemen aan duim en vingers, van het twitteren of hoe je het dan wil noemen. Ja. Uh, RSI krijg je ervan uh, door een verkeerde houding. Uh, de aandacht op school die je uh, nodig hebt uh, als je in een leslokaal zit bijvoorbeeld. Uh, mm. Mensen gebruiken veelvuldig de telefoons. Uh, dat is bijvoorbeeld iets wat, wat, uh, ja, wat uh, nadelig is. De ontwikkeling van een kind uh, in, het, uh, in het sociaal gedrag bijvoorbeeld. Uh, hoe kinderen met elkaar omgaan. Kinderen zitten van tegenwoordig met elkaar uh, ja, spelletjes uh, online te spelen. Uh, heel veel contacten met uh, social media bijvoorbeeld. En zoals ik het dan zie, ja. als ik het zelf naga, wat wij vroeger reden, ja Voetballen, hutjes bouwen, fikjes stoken. Ja, loken, toch wel. Uh, ja, dat gebeurt nog steeds, ja. maar, dan op, maar dan op een tablet. Dat is denk ik het verschil. Ja, dat is het verschil toch? Er wordt gewoon niet meer een normale hut gebouwd, alleen maar digitaal. Dat is... Ja, dat klopt. Ik ben het wel mee eens. Maar nee, is ik dat de andere kant is. Ja. Ja? Nee, maar wat is daar, is daar een probleem mee? Ik zeg ja. En jij zegt uiteindelijk dat dat, dat het niet zo is. Ofwel, vind je dat ook een probleem? Nou, het, het, het, het is. Kijk, het, van de ene kant uh, is het een probleem. Uh, het heeft goede kanten. Het heeft ook slechte negatieve kanten. Laat me dat vooropstellen. Vooral uh, sociale ontwikkeling van ja. kinderen, heel belangrijk. En aan de andere kant is, wat is voor ons de, de, tech, de, de technologie erachter? Nou, eh, betalen nou ja. bijvoorbeeld, het zijn maar simpele dingen. We ja. worden er aan, eh, ja, we worden er aan, uh, aan vastgehecht, bij ons van spreken. Dus, Oké, okay, Vincent, die... ja, ik, wou, ik laat je gaan, want ik wou nog even kort naar Harold en dan wil ik nog wat tweets voorlezen. Ja, Oké, okay Vincent, dankjewel voor je bijdrage. Harold, een korte reactie van jou uit Zeeland. Ja. Zo, sta ik ben nou het eens met, met je stelling. Eh, ik denk toch dat de wal eh, het schip gaat verkeren. Namelijk in de zin dat eh, consumenten en jonge mensen zijn helemaal niet zo stupig. Ik merk dus, ik heb vier kinderen. De oudste drie hebben een smartphone, net als ik overigens. Ja. De jongste, die zijn wat Het is maar veel te duur en te ingewikkeld. Dus jij hebt gewoon zo'n... De lijn, sorry Harald, de <laughs> lijn is echt slecht. Ja, ik wil je laten uitpraten, maar de lijn is heel erg slecht. Waardoor we je even moeten onderbreken. Willem Bakker zegt Eerdmans. Wat enige wat leeg aan mijn smartphone is. Is, dat, is mijn batterij. Is het oneens?". En Tom Luijten zegt onze. Je moet niet bang zijn voor technologie. Maar juist omarmen. De wereld verandert wat niet altijd slecht hoeft te zijn. Maar goed, er zijn ook genoeg mensen het ermee eens. Dat kunt u bekijken op twitter.com. En dan hek je eens of hek je oneens. Met smartphones wordt er inderdaad goed getwitterd. Nou, dat is dan wel een voordeel. Bij een misschien een nadeel. Smartphones maken het leven leeg was mijn stelling. Dank voor het luisteren. Twitteren, bellen, meedoen. Ik vond, weer een, ik vond weer een succesnummer, luisteraars. Straks uh, kunststof na zevenen op deze mooie zender. Met daarin singer songwriter Maaike Oudboter. Volg ons op twitter.com.apenstaartjeavondspits WNL of Aperstaartje Eerdmans. En dan komt u bij mij. Tot zover dit verkeer van rechts. Morgenavond ben ik weer van de partij om half zeven. Met een nieuw portie voor vuurwerk. wat mij betreft. Heel graag tot dan. Heel fijne avond voor nu. Kijk naar de iPhone-presentatie. En tot morgen. Dag wk kwalificatievoetbal op Radio 1. Zometeen om half 9. Schoten en doel. Het doelpunt van het Nederlands elftal. Andorra Nederland. Komt die bal voor en wordt rickkop? Nee, wordt van de doellijn gered. En Westland lijn. Zometeen om half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Risicomanagement 11, internet. Vaak onbewust belanden vertrouwelijke bedrijfsgegevens via e-mail of social media op straat. Hoe veilig is de situatie bij u? Personeel even herinneren aan de do's en don'ts op internet kan veel geld schelen. Kies voor risicomanagement van Hofman Bedrijfsrecherche. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Internationaal zaken doen, stel daar heb ik vragen over.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 Met Parklijn betaal ik achteraf. Dat scheelt een hoop gedoe. Zo makkelijk kan het zijn: Parklijn. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1.